Op veel plekken in het land zijn ongelukken gebeurd door de gladheid deze ochtend. Zo waren in de regio Den Haag tientallen ongelukken, waaronder ook veel fietsers die zijn gevallen. In de regio Rotterdam zijn vier keer zoveel ambulances opgeroepen als normaal. En ook op de snelwegen was het raak. Op de A58 in Zeeland en West-Brabant waren elf aanrijdingen, meldt Rijkswaterstaat. Verwachting is dat de gladheid rond 12 uur overal is opgelost. Veel mensen zijn er dit jaar financieel op vooruit gegaan. Dat komt doordat de lonen harder zijn gestegen dan veel prijzen, meldt het CBS. Gemiddeld kregen mensen er dit jaar zo'n 5 loon bij. Vooral in het bedrijfsleven gingen de lonen omhoog. Mensen die werkten bij de overheid kregen er het minste bij. En gemeenten verwachten dat er vanavond veel vuurwerk zal worden afgestoken. Dat het waarschijnlijk de laatste keer is dat het mag. Sommige burgemeesters maken zich zorgen, hoor je bij de NOS. Als er vuurwerk wordt afgestoken, dan weten we ook dat dat tot meer incidenten... meer problemen zal leiden. Dus dat het een, uh, nou, een hectische nacht gaat worden, en misschien nog ingewikkelder dan, dan vorige jaren... Ja, dat, uh, dat kunnen we eigenlijk wel verwachten. Ja, toch hebben de meeste gemeenten het idee dat vuurwerk niet voor extra overlast zal zorgen. En het is druk bij de oliebollenkramen. Op meerdere plekken in het land stonden lange rijen. Zo ook in Apeldoorn, want deze vrouw was er vroeg bij. Het zijn gewoon heerlijke oliebollen. Ze winnen volgens mij ideaal ook weer een prijs. Dus uh, het is de moeite waard om hier uh, oudjaarsdag heel vroeg te beginnen. Ja, en deze bakker krijgt geen genoeg van zijn eigen spullen. Ja, nou, heerlijk. Het is mijn ontbijt, het is mijn lunch. Het is eigenlijk alles een beetje, zeker deze dagen. Hoeveel oliebollen hoop je vandaag uh, te verkopen? Zoveel mogelijk. Uh, ruim 10.000 ga je wel halen? Oh, ja, wel makkelijk. Ja, dat zei hij bij Hart van Nederland. En dan naar het weer van Weerplaza. Nog even oppassen dus voor glad. Vanmiddag in het noorden kans op een bui. In het zuiden blijft het droog met zon. Maar vanavond tijdens de jaarwisseling is het bewolkt, maar wel droog. Drie files op dit moment. Eén file met een vertraging langer dan vijf minuten. Op de A16 van Rotterdam naar Breda tussen Hendrik Ambacht En de Drechtunnel twee kilometer. Vertraging zeven minuten. Fout het jaar uit. Met Q-music en de beste hits uit het foute uur. Tot en met oud en nieuw. Fout en nieuw. Q-music. Men al bij. We zijn even aan het broeden op een foute missie. Gaan we zo doen. Kans op twee tickets voor Q-Music Foute Party, de big one. Maar eerst cartoon. Music.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 Witch Doctor De foute missie. De foute missie. De foute missie. We kijken vooruit naar volgend jaar. 20 juni 2026. Dan is Q Music foute party, de big one in het Philips Stadion in Eindhoven. Ik heb hier twee tickets. Ja, die kun jij winnen. Kijk, en normaal gesproken hoor je natuurlijk altijd uh, juichende mensen op de radio als ze wat winnen. Uh, gillen, alles door bij eraan. Uh, laten we het vandaag anders doen. Ja. Um, ik wil namelijk graag horen in de Q Music app. Dus uh, door je ingesproken, uh, ingezongen, ingeacteerd. Hoe droevig jij bent als je niet wint. Ja, dus nog even wat emotie aan het eind van het jaar. Natuurlijk, het is een soort halve feestdag vandaag natuurlijk. Maar laten we de realiteit niet uit het oog verliezen. Niet alles is rozengeur en zonneschijn altijd. Dus hoe droevig ben jij als jij niet wint. Als je geen tickets wint voor Key music Fighter Party, de big one in het Philips Stadion. in Eindhoven, laat dat horen in de Key music app. Nou, en één iemand die... Uh, ja, die gaat dan die tranen afvegen en die maakt daar een gejuich van. Want die is er dan bij volgend jaar. En volgend jaar klinkt ver weg, hè? Maar volgend jaar is eigenlijk over uh, nou, minder dan 13 uur het geval. Fouten nieuw op Q-Music. De grootste hit uit het foutuur. Met zo'n ander hazes: bloed, zweet en tranen. Maar eerst Madonna, dit is Material Girl. Fout en nieuw. Ik heb het goed gedaan. Maar ook zo fout gedaan. Als ik terugkijk. In de tijd. Een Ik mijn kop, maar toch, ik ben tevreden met alles wat ik ben.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 De foute missie, de foute missie. Ja, veel tranen in de foute missie, jongens. Hoe droevig klinkt je als je geen tickets wint? For q music, foute party, the big one. Ik ben zo verdrietig als ik oh. niet mag oh. komen de tot v Kan ik weer niet bij die foute party zijn? Nee, nee, nee, ik moet alweer. Moet ik hem missen? Nee! Na een rotje dat ik ook nog maar elleboogreef, ben ik ook nog niet eens kaarten voor de foute party. Ik hoop dat het volgend jaar gebeten wordt. Uh, uh, uh, uh. Heel veel emotie hoor in de queue app. Hey. Ah. Ik heb ook altijd, per. Geen tickets. Oh nee. Ja, jammer ze ook kopen. Dat is natuurlijk ook altijd een oplossing. Uh, Anke, goedemorgen. Goedemorgen. Hey, Anke, waar ben je allemaal druk mee op het moment? Op deze laatste nou, dag van het jaar? Nou, ik ben nu net klaar met werken en nog even een paar lekkere boodschapjes doen en uh, lekker naar huis dadelijk. Oké, okay. je, uh, je bent er bijna klaar voor. Bijna klaar voor bijna ja. Klaar voor. Hey, uh, je hoorde net bloed, en tranen. Ik zou zeggen in jouw geval droog je tranen. Jij klonk echt dramatisch, zeg? Ja. ja moet je ja. horen, mensen, moet je horen. Nee. Oh, nee. Ik zou er meteen intrappen, oh. kan ik je vertellen <laughs> Anke, gefeliciteerd <Yeah. laughs> Jij uh, wint twee tickets voor Q Music Fouter Party op 20 juni yes. in het Philips Stadion in Eindhoven ja, dus, uh, dus naast Mel C van de Spice Girls, na, ma, naast Marco Schuitmaker, naast K3, samen wel Welter, Toybox, Christos Amsterdam, Gerspernol, Free Tea, noem even wat namen. Ben jij er ook bij, Anke? Yay! Alsjeblieft en een fijne jaarwisseling. Dank je wel. <laughs> Doeg. Doeg. Ja, de Foute Missie. Uh, dit is uh, Foute Nieuwe op Q Music. Zometeen Michel Tello, I Saw the girl, maar eerst Christine W, I Feel What You Want. The sun rises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 Belisia, Belisia, als me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, als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 En você me mata, ai se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, Michel Tello. I se eu te pego. En I se eu te pego. Ik heb hier de intro tune van de familie Kruis. Ken je dat nog? Met Linda de Mol en Elise Schaap. Als Ruxandra. En jij bent al heel oud en een beetje moeilijk met dat tweede kindje op komst. It's not unusual. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone. It's not unusual.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 50 per maand, zolang je klant bent. Stap over naar VGZ en kies vandaag voor de zorg van morgen. Want om goede zorg te behouden, moeten we blijven vernieuwen. Denk aan zorg op afstand of aan andere behandelingen om jou beter en sneller te helpen. Vernieuw nu je zorgverzekering op vgz.nl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 Gaan we deze zomer ook weer naar Europarks? Ja, lieverd. Met de vroegboekweken kunnen we weer genieten. Pak nu 35% korting op vakanties bij Europarks Vakantieparken. Boek snel op europarks.nl Zaterdag 20 juni, Philips Stadion Eindhoven. Q-Music Foute Party. A big one. Met onder andere de DJs van Q Music, 3T, The Banga Boys, K3, Toybox, Mental Theo, Chaotic en Wereldster. Popidol en de Cans van de Spice Girls. Mel C. Ga voor tickets en info naar Q Kijk om je heen en je ziet het. Bijna elk levend wezen zorgt. Elke roedel, elk nest. De mens is een sociaal dier. Je zorgt voor je zusje, je liefde, je buurman en hopelijk ook voor jezelf. En heb je hulp nodig? Dan is CZ er voor je. Zorgen zit in onze natuur. CZ, zorg die verder gaat. Op sommige plekken glad. Vanmiddag kansen we een bui in het noorden. In het zuiden blijft het droog met zon. En vanavond is het bewolkt, maar wel droog. Met de Beach Boys zomaar eerst. Catman John. you. I'm the scat man Kiongda a Kiongda rotta I'm the scat man done. Everybody Is fout en nieuw. Met de beste hits uit het foute uur: Q-Music. Tek al! Music. Fout en nieuw. We doen Fout en Nieuw, we tellen af naar het nieuwe jaar met de grootste hits uit het Foutuur. Nou, het is de laatste dag van 2025. Nou, het is een beetje een dooddoener wat ik nu ga zeggen, maar ik meen het wel. Het jaar is toch weer voorbij gevlogen. Hè? En heb je een beetje zin in het nieuwe jaar? Heb je grote dingen gepland toevallig voor volgend jaar? Ga je misschien trouwen? Of verwacht je een kindje? Of heb je grote jubileums te vieren? Of uh, ga je naar leuke concerten toe? Uh, Olympische winterspelen zijn natuurlijk. De ochtendshow is daarbij van Q-Music. Er zijn natuurlijk ook kleine dingen waar je naar uit kunt kijken. Uh, ik kijk uit naar GTA 6. Ja, al jaren echt. Het schijnt dat het spel uitkomt in uh, november 2026. Ik heb wel eens een keer een uh, weekje vrijgenomen te gamen. Dus als ik uh, ergens in november volgend jaar er niet ben... Nou, dan weet je wat ik aan het doen ben. Dan loop ik uh, door de wereld te rennen en uh, allerlei dingen te doen. Fans van Boyzone die hebben 6 juni 2026 rood omcirkeld in hun agenda... Dan geven zij namelijk een groot reunieconcert in Londen en dat wordt hun grootste show ooit. Femke de grote stuurt echt nu in de Q-Music app. Wasmachine draait hoor. Doei met kleren die naar oliebollen ruiken. Fout en nieuw. Die ruiken morgen natuurlijk naar vuurwerk of vuurkorf of uh, gourmet. Maar goed, uh, het is fout en nieuw op Q-Music. In de Q-Music app kwam ook dit bericht binnen van Maurice Jansen. Hey nou, waar komt die deurbal nou nog eens een keer jongen? Ik sta hier bij de voordeur te wachten. Uh, uh, geen deurbal, maar nou, ik hoor het wel. Ja, de deurbel. Ja, hoor je de deurbel op de radio? Stuur dan het woord 'deurbel' in de Q-Music app en kom je in de uitzending. Dan win je een straat jaarsloten met kans op 30 miljoen. En de deurbel die komt voor kwart voor één voorbij. Dus fouten en nieuw op je Music. Zo mijn lunchmix. All Right Stop Lunchtime. Met onder andere Tarzan en Jane erin. En het nieuws komt eraan met Fieke. Ja, de politie midden Nederland is overspoeld met lieve reacties. En je hoort zo waar die over gaan. Music 2025. Het jaar van tickets voor Dua Lipa. Yeah. Lady, Gaga. Lady Gaga. Suzanne en Freek. Het jaar van de Foute Party. Top 40 live. Oh, hoor, goeie avond. en 20 jaar Q. Het jaar van de Q Escape Room en Wanted. Geef je over in de naam der Kiki. En het jaar dat Marielle het geluid raden. 2026 jouw jaar? Speel vanaf 12 januari mee met het verboden woord... en win 500 euro... Oh, heb ik het gezegd? Elke keer als jij een dj betrapt. 2026. Wij zijn er klaar voor. Jij ook? Q sounds better with you. Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken... raakt ons stroomnet overbelast.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 Lidl, je verdient het. Pop, gaan we nu dus zo nog op vakantie? Daar heb ik echt zin in. Ja, natuurlijk. Papa heeft al geboekt. Nu al? Jazeker, want bij prijsvrij vakanties krijg je nu de hoogste korting... tijdens de super vroeg Prijsvrij vakanties. Jouw zorgeloze reis voor de beste prijs. In Nederland leven meer dan een half miljoen mensen in armoede. Een half miljoen mensen. Zoals Premie, die nu met een schuldhulpmaatje weer grip krijgt op haar geld. Geef ook deze kerst op koordate.nl. Koordate Op de wereld om elkaar te helpen. Prijsvrij vakanties. Nu de hoogste korting tijdens de supervroeg Last van een verstopte neus? Trekpleister heeft de juiste producten. Zoals o tri Neusspray. Voor maar 6,79 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl Trekpleister. Waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een geneesmiddel. Lees voor het kopen de verpakking. Kijk om je heen en je ziet het.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 Creëer de mooiste basis voor jouw interieur met Karwei. Nu tot 50% korting op bijna alle vloeren. Karwei, maak het mooier. En nog meer voordeel: 10 oververse oliebollen Naturelle met Krenten voor een rond prijsje van maar 3 euro.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 ben ik nu weer te laat voor mijn nieuwe zorgverzekering? Nee hoor, niet als je voor het nieuwe jaar nog even gaat independeren. Je hebt alleen vandaag nog om te vergelijken. Daarna kun je de champagne laten knallen. Ga naar independer.nl. De lekkerste gourmet minis voor oudjaarsavond vind je gewoon bij Jumbo. Heb je, je? We hebben wel 30 keuzes. Zalm, kaasburgers, kipsaté, chipolatas. Alle Kiesa Mix 4 voor 8 euro. En alle snacks van Mora. Nu 2% plus 1 gratis. Jumbo.